Bij een vuurgevecht aan de Iraans-Pakistaanse grens... zijn 14 Iraanse grenswachten omgekomen en vijf gewond geraakt. Dat meldt het Iraanse persbureau IRNA. Het gevecht vond plaats in bergachtig gebied bij de plaats Saravan... in het zuidoosten van Iran. Volgens IRNA werden de grenswachten s'nachts door gewapende bandieten belaagd. Iran ligt op een drugsmokkelroute tussen Pakistan en Europa. In het gebied zijn ook Soenitische opstandelingen actief die zich verzetten tegen onderdrukking door de Sjiitische Iraanse regering. De komende jaren verdwijnen er 15.000 banen... in de langdurige zorg en de jeugdzorg. Dat staat in een rapportage van het ministerie van Volksgezondheid. De dalende werkgelegenheid wordt deels opgevangen door natuurlijk verloop... en ook gaan een aantal taken zoals de huishoudelijke hulp... naar de zorgverzekeraars en de gemeente. Het ministerie wil dat personeel wordt overgenomen... en dat cliënten hun eigen zorgverlener houden...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 Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie Peter de Wy en Mieke van der Wij. Exact 3,5 minuten over 9. Welkom terug bij de nieuwshow. Het komende uur gaan we het hebben over een oeroud sterrenstelsel. Dan gaan we het hebben over de SUV. Gewoon zo'n auto, hè? Zo met vier wielen meestal aangedreven. Als Safehouse. Daar rijdt namelijk Daisy Bouters in rond. Ik weet niet, eh, rondjes de Paramarenbo. Zal spannend wezen. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar vooral over dat soort auto's. Want onze eigen minister-president rijdt natuurlijk ook in zo'n ding. En we gaan het hebben over het spierballenvertoon van de Russen... in zaken Greenpeace. Daar zouden ze zich best wel eens ernstig kunnen blijken te vergalopperen. Goed. maar Mieke zei het, voor negen al, we beginnen met zelfdoding. Afgelopen woensdag maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend... dat het aantal zelfmoorden in ons land de afgelopen vijf jaar flink is toegenomen. Vorig jaar kwamen 400 mensen meer om door zelfdoding dan in 2007. Dat is een stijging van bijna 30 procent. Na 2007 brak de economische crisis uit. Een verband tussen het uitbreken daarvan en de toename van het aantal zelfmoorden is dan ook snel gelegd. Over die eventuele samenhang en uh, zelfmoord in het algemeen gaan we praten met René Dijkstra. Hij is psycholoog en wetenschappelijk deskundige op het gebied van suïcidaal gedrag. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ja, was u verbaasd door, door die forse toename? Afgelopen Nee, als nee, ik niet nee. verbaasd over. Het is inderdaad een forse toename. En als je het getal als zodanig bekijkt, hè, 1753 mm -hmm. mensen in 2012... die om welke reden dan ook een eind maken aan hun leven... dat zijn er toch zeker vijf per dag. Hè. En dat betekent ook talloze mensen daaromheen... wiens leven voorgoed en diepgaand geraakt wordt. Dan is het natuurlijk een enorm drama, maar het is niet een drama van een omvang dat we nooit eerder hebben gezien. Nee, want die, die, die samenhang met die crisis, is die evident? Ja, het is in 1983, hè, dat is onze vorige heftige economische crisisperiode... Mm -hmm. lag het aantal suicides, zelfdodingen, nog hoger. Dat was ongeveer 1850. En een jaar later, 1984, had het een, wat wij dan noemen... technisch een all time high, was het nog nooit zo hoog oh ja. geweest, 1902. Ja. Dus dat verband, die crisis, dat is voor u eigenlijk helemaal geen enkele vraag Nee, dat is, geen, dat is echt geen issue. Er is een heel duidelijk verband in het opzicht. Nou, hoe je dat verband precies moet zien, dat is een andere vraag. Maar er is een heel duidelijk is verband. Is de hypothese dan, mensen zitten toch al in de problemen... en als je dan je baan... En weet dat er zo weinig perspectief is, is dat de laatste druppel of is dat veel te veel? Nou, dat is één aspect. Dat speelt heel duidelijk in het individuele leven van het mensen. Maar op een wat groter niveau spelen er ook kwesties, omdat je daar meestal kabinetten hebt die moeten bezuinigen. Die sociale vangnetten weghalen. Waar mensen dan in moeilijke situaties dan eerder door geraakt worden. Dat hele proces, zowel van hun individuele als van die maatschappelijke, laten we zeggen, depressieachtige toestand die zich ontwikkelt, dat werkt op sommige mensen veel. Verwoestender uit dan op anderen. En eh, dat is het verschijnsel wat je overal in de wereld ziet. Eh, in 1980, rondom schrik, zag je dat vooral bij de jongere generatie. Eh, omdat daar een sterk verband was tussen jeugdwerkeloosheid en toename daarvan. en zelfdoding. En nu zie je het bij een generatie die 20 nou, jaar verder ligt. Tussen niet de 40, jeugd, met, nee, speciaal. 40, 55 omdat die juist heftig geraakt worden door het feit als ze een baan verliezen, ja. Ja. En wat opvallend is, dat vrouwen minder vaak zelfmoord plegen dan mannen. Hè? Dat is niet opvallend. Dat is een universeel gegeven. over de hele wereld. En dat hebben we in alle eeuwen gezien. Dat die verhouding is ongeveer één staat tot twee. Op één vrouw die een eind maakt aan haar leven. Nou ja, zijn ik vind het toch man. iedere keer weer een opvallend gegeven. Ja, maar dat is niet opvallend. Net zoals nee. niet opvallend is, het Centraal Bureau van de Statistiek deed daar nogal bijzonder over van de week: dat niet-Westerse allochtonen dat die doorgaans veel lager suicidies hebben dan de westerse allochtonen. Dat is altijd zo. Er is een sterk verband tussen het land van origine... en het zelfmoordcijfer daar... en het zelfmoordcijfer onder emigranten uit dat land in een ander land. En, nou, in bijvoorbeeld de Arabische landen zijn die cijfers heel laag... Terwijl in Oost-Europese landen, dus de westerse allochtonen, zijn die cijfers heel hoog. Dus liggen ze onder de immigranten uit die verschillende landen ook onderscheiden hoog. Dat is niks bijzonders, dat is al tientallen jaren vastgesteld. En, en wat is de gangbare verklaring voor het feit dat vrouwen minder vaak zelfmoord plegen? Nou, daar spelen een aantal dingen naar rol. Veel zelfdodingen zijn in feite zelfagressieve daden dat we zeggen dat mensen zichzelf aanvallen... en soms ook hele agressieve dingen doen om dat te doen. Een pistool gebruiken, voor een trein springen en dat soort zaken. En vrouwen verrichten nu eenmaal minder zelfagressieve daden... dan mannen doen, zoals ze überhaupt minder agressief vertonen. Dat is één, maar twee is dat de mate waarin vrouwen... zich, laten we zeggen, zorgzamer, beschermend... Op ten opzichte van leven en eigen leven opstellen... door de hele natuur groter is dan die van mannen. Nou, dat soort verschillen zie je... Terugkomend in de suïcideverschillen. Ja. Overal ter dus wereld. Ze hebben gewoon meer sociale verbanden. Ja. En, en als je het nou vergelijkt met andere landen om ons heen? Nou, wij, onze relatieve positie blijft ongeveer gelijk. Dat is al ruim Altijd een eeuw. Heel eeuw zo is dat, ja. is. Dat, dat verschuift iets iet wat. Maar wij zijn wat dan dat klinkt oneerbiedig een goede middenmotor zo mogen zeggen in, in, in op het Europese continent hoe gek het ook klinkt maar landen als bijvoorbeeld Hongarije of met name Slovenië vooral het noordelijke gedeelte van Slovenië en het zuidelijke gedeelte van Hongarije die hebben suicidecijfers ook al ruim een eeuw die way boven die van ons zijn dus het is ook in eerste instantie cultureel bepaald en, en, en daarna pas uh, conjunctureel nou, zou je zeggen. Het is cultureel, maar voor een stuk ook genetisch bepaald. Dus als mensen een ander metabolisme hebben voor alcohol... en alcohol drinken is een cultuurgegeven... dan is de kans dat je daar hogere suicidecijfers vindt... omdat alcohol een ontremmer is, bijvoorbeeld ook bij depressie. Die is hoger. En bijvoorbeeld het zuiden van Hongarije, rondom Saget en het noorden van Slovenië, daar zie je... Zowel mensen met een andere genetische uitrusting... als bijvoorbeeld ook het gebruik van alcohol als een cultureel gegeven... om allerlei levensmoedigheden in het hoofd te bieden. In een hoop uh, gremia in Nederland, maar ook uh, in buiten... is men zich bewust geworden van die cijfers, vond dat alarmerend... en er zijn allerlei stichtingen of initiatieven ontwikkeld... om ja. daar iets aan te doen. Ja. Bijvoorbeeld in Nederland heb je 113, dat als je uh, ja. een probleem hebt... dat je daar contact mee En ja, daar voor... wordt redelijk één op één in ieder geval vrij instant uh, op gereageerd. Klop. Toch wijzigt dat die cijfers dus niet? Nou, dat is niet waar. Het is niet zo dat dat helemaal geen enkel effect heeft. Het punt is alleen dat be be bepaalde factoren. Er zijn de gunstige effecten van bijvoorbeeld directe hulpbeerden, crisisinterventie, suicidepreventie bij telefoon of anderszins, vaak te machtig af zijn. Die vagen, als het ware, dat soort effecten weg. Waardoor je inderdaad toch een stijging ziet. Ondanks het feit dat er een aantal preventieve mogelijkheden. of, of crisisopvangmogelijkheden zijn. We moeten ons wat dat betreft ook niet al te maakbaar rekenen. op dit punt. Het betekent dus dat het anders nog veel en veel hoger wordt. Exact, exact. Het Aha. heeft een zeker dempend effect. Maar het ik wil volstrekt niet zeggen dat je daarmee de effecten. van bijvoorbeeld de conjuncturele wisselingen. Uh, teniet doet. Is er, wel, er, er wordt opvang. nooit een lijstje gegeven van. niet doorgegaande zelfmoorden natuurlijk. Nee, natuurlijk. Die staan dat er niet bij. Zo. Ja, dus de nee, preventie. Dat, uh, ja. Nou, nou dan kan je. Volgens mij wel, uh, dan ben je eindeloos aan het registreren, toch? Nou, oh. nee, kijk, dat is een van de kwesties waar we voortdurend mee zitten. Het CBS publiceert gegevens, maar we weten uit ons eigen onderzoek ook en uit, van collega's elders in de wereld dat er een, een aantal zelfdodingen zijn die gewoon niet als zodanig gerapporteerd worden, niet in de suïcides komen. Bijvoorbeeld, wat we dan noemen één auto één inzittende ongeluk, ja. is niet zelden een suicidale kwestie. Ja, maar die is er zelf dood op die wijze. Of ja, die snel. Maar ook weer 70% van de, 7 van de ongelukken zijn dergelijke suicidale. Ja, laatst nog iemand die was ja. gaan wandelen op de snelweg. Ja. Is dat nou iemand die in de war is? Of is het en dat geldt natuurlijk hetzelfde voor die situaties waarin artsen om welke reden dan ook hulp bij zelfdoding geven. Dat wordt niet altijd. Dat is. Dat is in feite zelfdoding. Hè? Je stelt iemand de middelen ter beschikking... maar dat wordt lang niet altijd als zelfdoding geregistreerd. Dus we kennen het feitelijke cijfer niet precies. Dat is lastig. Ja. Ja. Doen, doen artsen in Nederland dat? Het is toch meestal zo dat mensen die dat uh, willen... uiteindelijk geadviseerd worden door stichtingen... om die middelen in het buitenland te kopen... en dan vervolgens... Uh, die hier... In, in nee, nee, nee, het gebeurt ook. Hulubijs zelf nog kan dus onder bepaalde voorwaarden. Ja. Dan kunnen artsen, dus mensen... Ja, maar Het zijn toch wel hele grote uitzonderingen? Nou, we weten niet precies hoe groot die uitzonderingen zijn. We weten dat het gebeurt. En het wordt dus, zoals ik net zei, niet altijd gerapporteerd als zodanig. Dus we weten niet precies hoe, hoe, hoe dat, uh, hoe vaak dat voorkomt. Maar het hm. komt hoor. Ja. Nou ja, uh, nu we het toch over artsen hebben. De, de zelfmoord uh, waar iedereen het op dit moment over heeft... is natuurlijk die van die huisarts Nico Tromp uit uh, Tuitje Horn ja. Die euthanasie had verleend aan een uh, patiënt. Er werd in strafrechtelijk onderzoek uh, ingesteld... naar het handelen van deze arts. Want hij zou te veel morfine hebben gebruikt. Nou, dat is nu ook, ook allemaal... vanmorgen is in de Volkskrant een uh, brief uh, gepubliceerd... van, uh, van die co-assistent. Die daarmee naar, uh, uh -huh. uh, naar de, de, de... Ja, waar is hij naartoe gegaan? Stagebegeleider. Ja, naar nou, begeleiders toe. Ja, ja naar nou, begeleiders. En... Uh, ja, dat werpt natuurlijk toch ook weer een ander licht... op die, op die zaak van die, van die huisarts. Ja, eigenlijk spelen, spelen in deze, deze situatie twee vragen een rol. Eén is het handelen van de huisarts. Ja, en, en het handelen van anderen daaromheen. En eigenlijk zijn er ook twee vragen te beantwoorden. Uh, is het zo dat de huisarts heeft gehandeld op een manier... die in strijd is met protocollen die daarvoor zijn... de afspraken die we daarvoor hebben gemaakt? Nou, lijkt Het, eh, wel het wel lijkt er alles in ja. op dat dat zo is... Uh, moet je nou concluderen zoals sommigen hebben geconcludeerd... gisteren en eergisteren op de radio... dat zijn zelfdoding daarmee ook een schuldbekentenis is... dat is absoluut onjuist. In het algemeen kun je zeggen dat inderdaad het zo is... dat iemand die een eind aan zijn leven maakt... bijvoorbeeld in dit soort situaties... dat die inderdaad degene is die de laatste handeling stelt. Maar uit onderzoek van onszelf, van tal van andere groepen... blijkt dat in dat proces anderen, in positieve... maar ook niet zelden in negatieve zin... vaak een hele belangrijke rol... Mee hebben gespeeld. Je uh, zou, zou kunnen zeggen. mede veroorzaker zijn van het feit dat dit drama er is gekomen. Ik ben ervan overtuigd. dat als er door bepaalde partijen anders gehandeld was aan deze kwestie. dat het met Nico Trump niet met dit drama was afgelopen. Dat had er dan anders mo nou, moeten Om een gebeuren. concreet voorbeeld te noemen... ik heb me dat zitten afvragen, nadat ik vanmorgen... Mm -hmm. maar ik wist het al lang, ook de inhoud... De, de, de, de, het verslag van die co-assistenten heb gelezen. Ik heb me voorstellen, stel je voor je bent co-assistenten... en je zit thuis... of je zit uh, in je spreekkamer... en je schrijft zo'n verslag... waarvan je weet dat het buitengewoon ergens... er kan uitpakken voor je huisarts... voor je mm -hmm. begeleider... maar je laat het hem niet lezen. Je stuurt het buitenom om... naar je begeleiders dan moet er iets in de relatie tussen huisarts en co-assistent... al veel langer niet goed hebben gezegd. Die huisarts wat, dat, wat dat precies is, die huisarts dat weet ik niet. Die kennelijk van tevoren aangegeven... luister, dit is allemaal goed en wel. Ik bespreek dit soort dingen met jou... maar het is natuurlijk absoluut niet de bedoeling... dat je dat met je stagebegeleider bespreekt. Dus wat dat betreft is dat nog begrijpelijk... dat zij dat niet aan hem Ja, maar dan had ze nog kunnen nee, zeggen. Nee, dan had ze kunnen kun zeggen tegen hem... luister eens, ik... Ik heb besloten, toch hier op verzoek van mijn begeleiders... die hebben dat namelijk gevraagd, hier een verslag over te doen. Ik vind het verder dat ik het jou laat lezen. Ja? Maar eh, dan stuur ik het door. Dat zou je veronderstellen in een fatsoenlijke relatie tussen twee mensen. Dat is niet gebeurd. Ja. Of om een ander voorbeeld te noemen... dan komt dat verslag bij het AMC terecht. Nou, wat doe je dan? Dat is het eerste wat je doet, naar mijn mening. En dat had een slok op een borrel geschild dan bel je vervolgens met die huisarts en zegt... luister, ik heb je heel iets ernstigs. Ja? En wij vragen ons af wat we daarmee moeten doen. Hmm. Eigenlijk komt dat hierop neer dat jij buiten de gebruikelijke richtlijnen gehandeld hebben op een manier... waarvan wij vinden dat hij niet door de beugel kan. Wat er dus gebeurt wij staan, is... wij staan, voor, het, wij staan ja. voor het blok... om dat eventueel door te geven of niet. Precies. Maar we willen een reactie van jou. Wat er gebeurd is, is dat het AMC toen... het Openbaar Ministerie heeft in, uh, uh, ingeschakeld... Heeft... omdat ze uh, het gevoel hadden dat die Nee, met... het AMC heeft de inspectie meteen ingeschakeld. Ja exact, ja, exact. En de inspectie is naar het Openbaar Ministerie... Ja, en, gegaan. en wat doet de inspectie? De inspectie die weet... Ik heb uitvoerig die documenten bestudeerd... op verzoek van een aantal mensen uit de omgeving... uit Tuitje Hoor. gisteravond. Die weet op een gegeven moment dat deze man in ernstige gewetensnood verkeert. Die is suicidaal en die laat zich behandelen. Suicidaal wil zeggen dat je in doodsnood bent. En desondanks voert ze de druk op hem enorm op. Ja, als, als dan de suïcide plaatsvindt. waar ben je daarmee bezig geweest? En weet, weet je dat je. Het juist... op in die omgeving bekend dat hij nu suicidaal is. Ja, dat was. Is dat, zelfs in de, dat staat zelfs in het verslag van de. Uh, hoe heet het Van de. Uh, Als ja. oh. Maar goed, wat ze hebben gedaan, is ze hebben hem van zijn bed uh, gelicht en, en extreem lang. Uh, ja, exact. En, exact. Je weet, gehoord, je weet dus dat je te maken hebt met iemand die in doodsnood verkeert en vervolgens ga je op die wijze te werk. Nou, bovendien leg je dan ook nog de suggestie neer, die sommigen de afgelopen dagen ook hebben neergelegd. En uh, daar komt het Franse spreekwoord tot zijn recht, dat zegt uh, Les absents ont toujours tort, he, de aanwezigheid hebben altijd ongelijk. Dan wordt gezegd. Dit, is geen, dit was geen palliatieve sedatie. Dit was geen euthanasie. Dus, dames en heren, wat is dat dan? Impliciet moord. Nou, Met die boodschap is hij ook van zijn bed gelicht. Terwijl je weet dat man is suicidale is. Dat je op de rand staat van. Ik ben klinicus genoeg. Ik heb honderden suicidale mensen behandeld. Er is gewoon één ding dat je niet doet. En dat is dat in die situatie. Met andere woorden, als er een verder onderzoek plaatsvindt dan moet er naar mijn mening ook een onderzoek plaatsvinden... naar de veroorzaking van de dood, de zelfdood van deze huisarts. Waarbij ook de rol van de verschillende betrokkenen... en de wijze waarop zij mogelijkerwijze mogelijke wijze een duwtje mee hebben gegeven... echt niet aan onze aandacht mogen ontslappen. Wat dat betreft vind ik wat de Volkskrant vanmorgen heeft gedaan... ook buitengewoon verwijtbaar. Die hebben niet gezegd toen ze dat afgedrukt. We hebben aan die mevrouw gevraagd... heb je dit aan je huisarts laten lezen voordat je dat stuurde? Nee, dat doet er helemaal niet meer toe. En dat klopt niet. Hadden ze dat moeten vragen? Natuurlijk had ze dat moeten vragen. En wat als het antwoord was geweest... nee, dat heb ik niet gedaan. Waarom, waarom niet? Waarom heb je dat niet aan hem de laten zien? Wat was er in de verhouding tussen jullie al langere tijd gestoord... Dat was er naar mijn mening. Dat ja, zou ik ook uit, wel uitgezocht willen hebben. Langere tijd gestoeid. Waardoor het op deze wijze is gegaan. Want wij weten niet op dit moment op wat ze heeft waar is. Ik denk dat die co-assistent al heel lang natuurlijk gedacht heeft. Like, de kloppen hier gewoon meer dingen niet. Dat kan. Ik weet niet wat ze gedacht heeft. In ieder geval, wat ik wel weet, is dat er op dit punt, op, met betrekking tot de vraag: waarom heeft Nico Trump een einde aan zijn leven gemaakt en wat heeft er allemaal in een rol gespeeld, Dat dat ook. Boven tafel en uiteindelijk kon. had de inspectie dat moeten uh, beseffen... op het moment dat ze wisten dat die man suicidaal... Niet alleen, niet alleen inspectie, ook de mensen van de AMC hadden dat moeten beseffen. Dat je niet zomaar wat dat betreft iemand doorsluist... Nou is naar... dat niet zo? Is dat niet gewoon hun plicht? Een, ja, nee, een plicht. Ja, onmiddellijk de inspectie inschakelen. No, een, pli een plicht is hoor, wederhoor. En een plicht is op basis daarvan inderdaad verdere stappen ontnemen. En, en, en die brief waaruit blijkt dat hij uh, vaker uh, mensen... op nou, misschien niet helemaal de juiste manier uh, naar hun eind hielp... die doet daar in feite niks aan af. Die doet daar in feite nee. niks aan af. Nee, dat... Uh, Kijk, hij kan zichzelf niet meer verdedigen. Dus dat maakt het voor een aantal mensen, mensen makkelijker. Maar de cruciale vraag die voortdurend voor ligt ja. bij iedere suïcide is... We hebben de neiging om zo gauw iemand een eind maakt aan zijn leven. Dan sluiten we het boek. Dan ja. hoef je niet meer onderzoeken. Ja. Daardoor leren we een groot aantal zaken niet die we zouden moeten weten. Daar begonnen we zo straks oh, ja. over. Voor de preventie van suïcidaleerde. Ja. Dat geldt hier ook. Dus zolang ik een pen heb, zal ik erop aan blijven dringen... dat de werkelijke laat zeggen, gang van zaken... die onder andere geleid heeft tot de dood van deze huisarts... Dat die boven tafel komt. En was deze gang van zaken, als er niet sprake was uh, geweest... van suicidaal gedrag van de huisarts... was die dan wel uh, terecht geweest? Namelijk niet inlichten en inderdaad justitie inschakelen? Da dan nog blijft dat zeer problematisch. Ja? Hoor wederhoor in dat opzicht. Als je van een collega iets hoort. Ja, die AMC zijn collega's. En je besluit zonder verder af te checken... die zaak zomaar door te schuiven naar autoriteiten... waarvan je vervolgens weet wat er over die persoon wordt uitgestort... Dan beschouw ik dat op zijn zachtst gezegd als oncollegiaal. Dat ondergaan. doen ze natuurlijk om te zorgen dat er geen bewijslast verdwijnt. Tenminste, ja. dat zal officieel ja, maar, ja, het verweer zijn. De AMC had niks te maken met wij. Die had, die had, had het om gewoon kunnen vragen. Maar We hebben hier iets wat, waarvan wij ons vragen. Moeten wij niet hoger op? Met andere woorden, als de vraag op tafel komt... welke doden wij hebben te verklaren in deze kwestie... dan zijn het op de minste twee... Namelijk die van meneer Spaanse, die geholpen is door Nico Tromp... en die van meneer Nico Tromp zelf. En dat laatste onderzoek moet naar mijn mening ook grondig plaatsvinden. Oké, okay. dankjewel. We spraken met psycholoog en wetenschappelijk deskundige... op het gebied van suïcidaal gedrag. René Dijkstra was dus naar aanleiding van de toenemen, toename van het aantal zelfmoorden... maar ook naar aanleiding van de zaak van de zelfmoord van huisarts Nico Tromp. Dankjewel, René Dijkstra. Het lot van het Greenpeace-schip Arctic Sunrise... en de 30-koppige bemanning wordt besproken... bij de rechters van het Zeerecht-tribunaal in Hamburg... woensdag 6 november. Buigt dat tribunaal zich over de arbitragezaak... die is aangespannen door onze minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken. Het Nederlandse actieschip met aan boord twee Nederlandse opvarenden... werd vorige maand na een actie bij een olieboorplatform... in het Noordpoolgebied geënterd door de Russische kustwacht. En dat kan best als een vijandelijke draad tegen Nederland worden beschouwd, Betoogt advocaat Marianne Wiersma. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, even nog, waar, waar vond dit nou allemaal plaats? Was dat in Russische territori territoriale wateren? Of was dit ver daarbuiten? Mm -hmm. of? Nee, het was niet in de Russische territori <laughs> wateren. Word, hè? Gelukkig, territoriale wateren. Lastig woord, gelukkig. Territoriale wateren. Ja. Ja. Dank. Ja. Uh, het, uh, bevond, het vond plaats ongeveer 38 zeemeel uit de kust. En dat is uh, in de uh, exclusieve economische zone van Rusland, zoals dat dan heet. Um, dat is een gebied waar Rusland het recht heeft om te vissen... en uh, uh, nou, de bodemschatten te exploiteren in principe. Maar waar Rusland geen soevereiniteit heeft. Juist. Nou ja, nou, er geldt wordt... een, vrij, een recht van vrije scheepvaart in dat gebied... En, het is geen Russisch grondgebied? Het is beslist geen Russisch grondgebied. Nou ja, er werd steeds gezegd Frans Timmermans die speelt hoog spel... met een gang naar het internationaal zeerecht Tribunaal. Maar dat ziet u dus heel anders, begrijp ik? Ik zie dat anders. Ik vind dat minister Timmermans... de Nederlandse staat een hele sterke zaak heeft. Zoals gezegd, het Nederlands schip... bevond zich in die exclusieve economische zone van Rusland... maar mocht daar vrij varen... Nederland is uh, de vlaggenstaat van het schip. Het, het is een Nederlands schip. Nou, Rusland mocht daar niet aankomen. Dus. Het is onrechtmatig wat hier is gebeurd. Ja, ja. maar de Russen en, zeggen En omdat natuurlijk... zo'n Nederlands schip. Hen, uh, ja, dat, dat kun je beschouwen als Nederlands grondgebied. Ja. En daar heeft Rusland dus een, een aanval op uitgevoerd. Maar leidt u ons verder? Want uh, er is dus een, een, een Nederlands schip. Daarop zitten mensen. Die vallen volgens de Russen dan een boerplatform aan. We hebben mm -hmm. de beelden daarvan gezien. Nou ja, daar komt enige agressie bij. En we spuiten wat water en een beetje gedoe. Ze gingen vlag ophangen toch? Precies. Nou, nou, dan, nou, nee, eens... nee. Van, uh, ik vanuit uh, de Arctic Sunrise is, voor zover mij bekend. En voor zover ook in de pers is, is meegedeeld geen uh, agressie gebruikt. Uh, nee, vanaf nee. de Arctic Sunrise is een rubberboot... of meerdere rubberbootjes afgedaald. En een van die rubberboten... heeft het boordplatform benaderd. En twee mannen hebben het boordplatform beklommen... om daar een spandoek op te hangen. Ja. Dat is wat er is gebeurd. Die mannen ja. hadden alleen touwen bij zich en spandoeken. Ja, ze hebben de... heel goed klimmen geoefend. Dus ja. ze zijn daar met hulp van die touwen aan boord geklommen. Oké, okay. Die Russen beschouwen dat als agressie, whatever. Daar komen we misschien duidelijk op. Maar wat mm -hmm. er dan gebeurt is, die jongens die trekken zich uiteindelijk... met rubberboot dan alweer terug op die boot. En die boot die gaat varen. Dat blijft Nederlands grondgebied. Mm -hmm. En mag je dan dus, gewoon volgens recht... die twee Nederlandse jongens daarvan mm -hmm. die boot af gaan halen? Ja. Of hoe zit het dan eigenlijk? Nee, dat mag niet. Het lag iets anders. Die twee mannen die de... Hebben, of Die het op bootplatform hebben beklommen om het spandoek op te hangen. die zijn daar als gasten binnengehaald en vervolgens gearresteerd. Die zijn dus niet oh, die zijn achtergebleven? Die zijn daar achtergebleven. Die zijn niet teruggekeerd naar de Arctic Sunrise. Um, <hijs> vervolgens, anderhalve dag later. toen het de Arctic Sunrise zich op vrij grote afstand van het boordplatform bevond. in elk geval buiten de uh, veiligheidszone die dan gesteld mag worden rond zo'n boordplatform... Toen heeft Rusland de Arctic Sunrise geënterd met gewapende mannen. Dus Vanuit een helikopter zijn die dan daar aan boord gesprongen. En, maar in dat zeerechtverdrag mag je dan zo'n schip wel enteren, zo'n buitenlands schip? Nee, dat is absoluut verboden. Dat is piraterij. Dus Rusland die heeft eigenlijk Nederlands grondgebied binnengevallen. Rusland, ja, ja, de Russen zijn je de piraten. zou je dus kunnen zeggen. Kijk, er is één uitzondering op. En dat is als de Arctic Sunrise zelf een piratenschip was... En dat is denk ik ook de reden waarom Rusland voor die constructie dat. heeft gekozen. Ja. In eerste instantie, dat heeft men nu heel terecht, denk ik, laten vallen. Kijk, als er sprake is van <coughs> piraterij vanaf een schip. Dus dat um, rubberbootje met die twee mannen, die hadden piraterijachtige bedoelingen. En beklommen met het mm -hmm. oogmerk um, piraterijachtig oogmerk dat boorplatform dan mocht Rusland ze als piraten arresteren. En dan heb je volgens het zeerechtverdrag het recht... om het schip van waaraf die activiteiten worden piraterijactiviteiten plaatsvinden... ook in beslag te nemen. Dat was natuurlijk de eerste Russische stellingname. Daar begonnen ze mee. Wat dus niet gek is, omdat dat de enige grond is... waarop je een, een buitenlands schip. beslag En dat blijkt dus niet houdbaar te zijn... Nemen. Nee, maar wacht eventjes, Als je, die, die, die, die jongens van de Greenpeace... die hebben dat boorplatform beklommen met dat spandoek. Dus dan hebben ze dat toch betreden illegaal? Ja... Dat mag inderdaad niet zo, hij... maar zo'n boordplatform... dat is anders dan het zeegebied rond zo'n boordplatform wel Russisch. Eh, grondgebied althans, volgens het zeerechtverdrag... Hm. valt zo'n boordplatform onder de rechtsmacht van Rusland. Dus op zo'n platform geldt Russisch recht. Dus die twee zijn terecht gearresteerd? Nou... Dat weet Volgens ik niet, het maar dan. het is goed denkbaar... dat Rusland bepaalde veiligheidsvoorschriften stelt op zo'n boordplatform... en dat het onder meer verboden is om spandoeken op te hangen. He, dergelijke verordeningen zijn denkbaar. En, uh, en het, het kan dus zijn dat die twee activisten... overeenkomstig het Russisch recht... Uh, voor het overtreden van dergelijke voorschriften... zijn uh, gearresteerd. Maar dat, dat geeft de Russen nog niet het recht om achter dat schip aan te gaan. Nee, want zelfs als je... Arctic Sunrise en haar bemanning eh, kan beschouwen... als medeplichtig aan het overtreden van eh, veiligheidsvoortschriften... op dat platform, dan nog mag Rusland dat schip niet enteren. Dat mag alleen in geval van piraterij. En daarom beschouwden ze het ook in eerste instantie zo... maar nu is het teruggedraaid naar vandalisme. Hoe zit dan de redenering? Ik denk dat Rusland er niet onderuit kon omdat die... die klacht van piraterij te laten vallen, omdat hij geen enkele uh, grondslag in de feiten biedt. Daarvoor is namelijk vereist dat er sprake is van geweld mm -hmm. he, en het oogmerk van uh, je dingen toe-eigenen. Uh, nou, daarvan is blijkbaar duidelijk geen sprake. Uh, met vandalisme vooral het, het in zoverre dat het voor de ju uh, Russische juristen, denk ik, veel moeilijker wordt om deze... Uh, Entering van de Arctic is te verdedigen. Hm. Omdat daarmee de enige mogelijkheid die het zeerechtverdrag biedt. om een uh, buitenlands schip te enteren. is komen te vervallen. Goed. Minister Timmermans uh, uh, die spant zo'n procedure aan bij het tribunaal. Uh, daar wordt al meteen van gezegd. nou dan spreekt u wel hoogspel. want als u uh, daarin de problemen komt. dan verlies je alles. Tegelijkertijd hebben die Russen al laten weten. nou ja, je tribunaal had maar gezellig wat aan. maar wij komen niet te groeten. Hm. Ja. Nou jij, ja, Rusland redeneert denk ik, en ik, ik probeer me nu voor te stellen wat een Russische jurist hiervan zou kunnen maken. Dat die twee activisten die het platform bevonden zich onder Russisch recht vielen. En dat de Arctic Sunrise in verband met die actie is, uh, is aangehouden, om het zo maar te zeggen. En dat zij daardoor ook onder Russisch recht vallen. En dat is dus het het zeerecht tribunaal geen rechtsmacht heeft. Juist. En uh, ik begreep dat al uh, komt er een uitspraak van dat tribunaal... dat dat op geen enkele manier voor wie dan ook bindend is. Um, oh nee, dat is niet juist. Het is wel bindend. Het, de, de, de uitspraak van het zeerecht tribunaal is bindend tussen partijen. Rusland heeft dat uh, verdrag ja, moet... ondertekend. Alleen het zeerecht tribunaal heeft geen sterke arm. Aha, <laughs> dus, kan dus niks afdwingen. Nee, er zijn geen politieagenten van het tribunaal die daar de Arctic 30 kunnen gaan bevrijden. Hoe Daar is komen in ze hier nou is uit nee, eigenlijk? Wel afhankelijk Heeft u van een Rusland. idee? Je moet er op een of andere manier uitkomen. Wat gaat er gebeuren? Nou, nu de klacht van piraterij is uh, verdwenen... kan ik me voorstellen dat de diplomatiek, die diplomatieke druk op Rusland... toch kan worden opgevoerd. Omdat um, de beschuldiging van, van vandalisme of hooliganisme... die trouwens ook helemaal geen uh, grondslag vindt in de feiten geen rechtvaardiging biedt voor het enteren van de Arctic Sunrise. En er is in mijn, naar mijn inschatting een heel groot risico voor Rusland... dat het zee recht zou zeggen... dat de Arctic 30 onmiddellijk dient te worden vrijgelaten. Nou ja, uh, het probleem is natuurlijk om te voorkomen... dat Rusland gezichtsverlies leidt. Hè? En uh, hoe nou zou ja, je dat... Daarom denk ik dat uh, via diplomatieke druk op dit moment makkelijker een oplossing kan worden gevonden... dan toen er nog de klacht van piraterij lag. En wat zou de oplossing kunnen zijn... zonder dat Rusland al te veel gezichtsverlies leidt? Dat betrokkenen toch worden vrijgelaten en met een <coughs> onderborgtocht. Mm -hmm. Het is wel een, een lastige kwestie. Dus kortom, gewoon schrikken eigenlijk. Betalen en uh, nooit meer iets horen en, uh, die, en die types nooit meer naar de Rusland laten gaan. Dat nee. moeten zij zelf inschatten nee, ik begrijp dat natuurlijk. u dat als jurist niet... maar dat is natuurlijk de praktische gang van zaken. Dat is de praktische gang van zaken. Ja. Wij willen u hier niet meer zien. Nee, precies. precies. Nou, hartelijk dank voor uw uitleg. Dag We gaan het de komende weken allemaal meemaken. Nederland heeft dus Rusland terecht... voor het zeerecht tribunaal uh, gedaagd. Dat is in ieder geval de stelling. Ja. Oké. Okay. De Russen <laughs> hebben geen poot om op te staan. Dat hoorde u dus in ieder geval van advocaat Marianne Wiersma. Hartelijk dank voor uw komst. <coughs>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 Got heaps and heaps of what we saw Gewoon eigenlijk met je gitaartje, want zo is hij begonnen. Werkelijk hit na hit album kan maken. Stur en nog, hij staat volgens mij op de handelijk... als bestverkopende artiest qua cd's enzovoort oh ja? in de Verenigde Staten. Ja, Jack Johnson. Simpele muziek, maar hartstikke leuk. Good people. Het kabinet van de Surinamse president Boutersen... heeft zeven gepantserde auto's gekocht voor een bedrag van wow, ongeveer 2 miljoen dollar. Volgens de veiligheidsadviseur van Desi Boutersen... zijn de wagens vooral aangeschaft om bevriende presidenten... die het land bezoeken, snel en veilig te vervoeren. Maar ook Boutersen zelf zou toe zijn aan een nieuwe veilige auto... omdat zijn oude gepantserde SUV niet meer aan de eisen voldoet. Ja, ja. We bespreken de auto als safe house met David Bakels. Is daar een goede Nederlandse uitdrukking voor, David? Safe uh, house. Ja. Veilig huis. Nou ja, goed. Als veilige ja. haven. Veilige uh, haven. Zoiets? Een schuilplek. Rij, rijdende panzerwagens. Rijdende pantserwagen, ja, nou ja, dat geval. zijn het ook echt, hè? Ja. David Bakers, autojournalist van het autotijdschrift Caros. Ja, dank je. Goed, eens even kijken. Uh, ja, staatshoofden, koningshuizen, die, waar laten die zich zoal in, rondrijden, uh, David? Nou, uh, uh, Barack je... Obama, laten we daar eens mee beginnen. Ja, de beast van Barack Obama, een auto van 7,4 meter lengte. Dat is trouwens ook in de basis een Cadillac Escalade. Hetzelfde truck onderstel. Alleen het is een gecomponeerd en gecomposeerd ding allemaal. Dat bedoel je ook? Uh, omdat meneer Bouders oh. dus ook in een Cadillac escalator rijdt. Oh. Zeven ja, stuk Dat nog niet. Dat ding van Obama, dat is uh, bomproef. Als je eronder ja. een bom loslaat, uh, ja. dan, blijft die, dan gaat hij wel twintig meter de lucht inlopen. Precies. Ik dus dan gaat wel allerlei aan flarden en aan, aan stukken. Maar de cel, zal ik maar zeggen, die versterkt is, titanium, aramide, dat blijft intact. Maar goed, het, uh, het is was... een wereld op zich hoor. Die, ja? Die, ja. Wie, wie ontwerpt dat allemaal dan? Nou, dat kan in principe elke autofabrikant doen. En dat doen ze dan ook. Bijvoorbeeld BMW, Audi en Mercedes hebben eigen afdelingen. Safety bij Mercedes heet het Guard. Bij Audi heet het Security. En bij BMW heet het High Security. Dus je koopt een BMW 7. Maar bijvoorbeeld ook, als je wilt, een BMW 3. Uit de High Security uh, collectie. En dan beginnen ze daar aan te knutsen. En dan beginnen ze aan te knutsen. Al na gelang jij uh, verlangens en geld hebt. Er zijn ook in de wereld uh, standaards voor, hè een zogenaamde VR-standaard dus loopt op tot en met zeven. Dan is een auto zelfs bestand, zoals de ding van Obama. Bestand tegen anti-tankmijnen en de VR-2-klasse. Dan zijn ouders bestand tegen niet anders dan pistoolschoten. Ik ja. moet opeens denken aan Kennedy, tussen. die vermoord is zittend in een auto. Ja, maar die reed ook open. Ja. Dat ja. zou nu niet meer gebeuren. Nee, dat, dat, dat kan niet meer. Nee. Maar goed, euh, oké, okay, Obama rijden alle regeringsleiders in, in dat soort uh, auto's. En nou ja, het, het, het moet maar gezegd worden, maar onze eigen premier, meneer Rutte, rijdt in een ongepanselde, onbeveiligde, doodgewone BMW 5-serie. Want die wil dat niet. Die wil dat gewoon niet. Die vindt het onzin. en nou ja. vindt het, Hij is ook, heeft ook last heeft van er wagenziekten er, uit heeft schijnt. Heeft daar wel recht op? Op zijn gepanzerde auto. Want daar was ook al een discussie over. De dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiligingen. Ja, ja. ja. ja. De, de, de, die is er ook nog. Uh, uh, die, uh, die zorgt ervoor dat een regeringsleider... of een andere hoogwaardigheidsbekleder... in ieder geval het advies krijgt en het waarom hij dat zou moeten doen. En dan is het aan de persoon zelf om te zeggen, doe ik niet. Nou ja, we hebben het dan over wereldleiders. De geestelijke leider, Paus Franciscus, die rijdt ook in een sober autootje. Renault die 4? Een Renault 4, maar misschien wel een gepanzerde versie. Ja, nou. maar dat is wat ik net al even wil zeggen. Zou, zou die, die gepanzerd zijn, dat ding? Nee, natuurlijk niet. Nee. Nee, ja, ik denk wel dat er een heleboel ouders omheen rijden... met een uh, gouden kruis erop. Zou je zo'n Renault Viertje kunnen panseren? Ja, dat, dat had ik inderdaad dus willen zeggen. Je kunt no. er een Renault Twingo gewoon, <laughs> kun je gewoon wegbrengen... naar bedrijven die daarvoor... smart. Ja, en die kun je helemaal vol beton en, en titanium plaatwerk laten, ja, laten bouwen. Zeg maar nu even, even terug naar waar we begonnen, die Boutersen. Die, die, die, die komt al nooit verder dan een rondje naar de Paramaribo. Nou, ik heb begrepen dat Suriname kun je eigenlijk nauwelijks rijden. Nee, precies. Uh, het, is een heel, het is een heel klein, hobbelig gedoe. Maar er kunnen natuurlijk wel allerlei lui tussen de palmbomen hangen. Mm. Met Kalashnikovs. Oh. En uh, als ik Boutersen zo'n beetje ken, dan uh, zal het ook niet vreemd zijn. Nee. Dus die wil beveiliging. Ja. Niet alleen voor die leiders die hij dan moet ontvangen... als voorzitter van die Zuid-Amerika-club van hem. Want dat is de officiële verhaal, dat is offici hè? Precies, precies. Is, ik, ik mag het niet zeggen op de radio, maar het is natuurlijk een... Het is een, een griezelige vent. Ja. Is, dit is het gewoon. Ja, wel, met de officiële standpunt dus. Kijk, luister, we kunnen ja. hier geen buitenlandse staatshoofd ja. ontvangen. En binnenkort hebben ze een of andere regionale vergadering daar... met nou, de startje, president... Start de eskies maar. Precies, dus <laughs> daar hebben we daar, daar, daar die ouders voor nodig. Ja precies. Dat ze daar in Suriname die er allemaal geloven ze. Maar goed, ja. maar En uh, Trouwens, jullie zeggen, goh, wat een hoop geld. hè? 2 nou, nou, nou, miljoen dollar. is toch niks nee. voor zo'n Nee, het is helemaal niks. Nee. Als ik je vertel dat bijvoorbeeld uh, de S600 van meneer Balkenende, die reed met een dubbel turbo, 12 cilinder, 6 liter Mercedes rond. Uh -huh. Volle bepantsering, VA ja. 7 klasse ja. Uh, Dat ding, dat, dat, loopt, dat gaat over de miljoen. Weet je wie dat nu mee rijdt, trouwens? Ja, ik wou net zeggen, is dat het ding dat jij uh, tweedehands gekocht hebt? <grijg> nee, ik, kom, nee. ik, ik, ik, ik, ik ga zelfs. Dat goed, Dat is okay, Ook een zwaar ding, maar... Wie, heeft, wie, wie rijdt daar nu in? Geert Wilders rijdt daar nu in. Die rijdt in het afdankertje van Jan-Peter Balkenende. Ja. Want die moet de zwaarste beveiligingsklasse hebben. Ja. Kijk, dat zijn toch weer fijne dingen om te weten. Maar is dat weten? grappig of niet? Dus ja? die meneer Rutte, de baas, die rijdt in een... Ik stel me voor een van de Suffe 5-serie. En zo'n meneer als Wilders rijdt in de allerdikste, zwaarste... duizend newtonmeter trekkende Mercedes. Op... Wel op onze op... kosten mag ik hopen? ja. Heb je nog meer van dat soort leuke voorbeelden? Eh, eh, ja, natuurlijk dat meneer Balken en de privé, oh, sorry, meneer ja? Rutte privé in een saapje rijdt. Ja. Omdat hij gewoon last van wagenziekte heeft in zijn saapje. Maar laten we zeggen, die hele, gepan die, je weet dus, die, die auto van Balken en is nu naar Wilders gegaan. Zijn er meer politici in Nederland die in een gepanzerde auto rijden? Ja, er zijn, er zijn diverse mensen, maar dat, dat, dat, dat wil ik niet zeggen. Want uh, mijn bronnen, uh, ja, nee, dat is echt zo. Maar Is dat geheim? Het is eigenlijk geheim, ja. Sterker nog, er rijden heel veel uh, auto's gepanserd rond... waarvan je niet zou zeggen dat die gepanserd zijn. Bijvoorbeeld de uh, Volkswagen Passat. Hè, dat is een doodgewone vierdeursvertegenwoordiger. Auto zou ik bijna zeggen. Uh -huh. Daar zijn er heel wat van in het land die gewoon uh, zwaar gepanzerd zijn. Die hebben een 12-cylinder of een 8-cylinder onder de kap. Hè, die, bij, uh, die hebben ze daar van Audi-Volkswagen. En daar zie je helemaal niets aan. Überhaupt moet je aan uh -huh. een beveiligde auto niks zien... Kan jij Want het, het zien? mag niet, het mag niet duidelijk zijn. Hé, hey, daar rijdt een. Maar kan rijdt jij het zien? Een. Uh, soms kan je het nee. zien. Ze liggen wat dieper op de wielen. En je kan het zien als je naar de ruiten kijkt. De ruiten zijn, nou, het is nou radio, maar de ruiten zijn een centimeter of drie dik. Hmm. En er, er zit een hele rare glans in en een hele rare kleur. Oké. Okay, en, en, en de koning? Nee, die rijdt, die rijdt ook in een, ge, nou, een beveiligde auto, maar niet een gepanzerde. Niet een gepantserde auto. Nee. Maar goed, uh, we gaan weer even terug naar deze Bouters, dus, want daar zijn we mee begonnen. Ja. Jij zei, uh, het is eigenlijk helemaal niet zo heel veel. Maar ik kan me voorstellen dat in een land als Suriname, waar toch veel armoede is... dat mensen denken, 2 miljoen dollar in totaal voor, uh, voor die auto's. Dat, uh, dat, dat ja, zit toch wel kwalijk. Nee, ik heb begrepen dat die... De, de hele Antillen die, die zijn onder curatelen gesteld dus elke cent moeten ze verantwoorden mm -hmm. en ja, dat zal de hier ook best is iets gebeurd zijn. En Suriname eh, Sorry, is Suriname is, ja. uh, staat onder curatelen van de Nederlandse regering dus ik begrijp dat Suriname onder Oh nee nee, fout. nee, nee, nee wacht even nu gaan ik, we de nee, Antillen staan. Het, ja. Nee, nu haal ik dingen. Dat moet ze dus, uh, gummen. Ja, gummen. deze zin gummen. Weet je wat? Weet je wat? Gummen. Doen we. Nee, ik begrijp dat deze meneer onder een soort van curatelen staat. En uh, dat die kosten best wel verantwoord zullen zijn geworden. Oh, nou ja. Dus, en nogmaals, het is niet eens zo heel erg duur hoor. Nee. De... Die auto's kosten dus 240.000 euro het stuk. Als ik het even omreken. En dat is niet duur, want hun escalade kost hier in Nederland, als je het omrekent, ik denk 100, 110, 120. Oh. Hebben dit soort auto's ook speciale chauffeurs nodig? Of kan je daar gewoon nou, ja. als je. Ja, oh. de, auto's die, uh, alleen, die de auto's kosten niet alleen. Die beveiligde auto's kosten niet alleen. Twee, drie keer zoveel. Maar ze wegen ook twee, drie keer zoveel. Dus vier, vijfduizend kilo. En juist zo'n Mercedes, als we het over hadden... zo'n heel sterk ding, die gaat dus verschrikkelijk hard. Die kan ook verschrikkelijk hard accelereren. Maar omdat die auto's zo zwaar zijn... Eh, als je bijvoorbeeld van een uiterst rechter rijstrook... naar links accelereert om te vluchten... dan moet je eigenlijk al eh, één, anderhalve rijstrook... Eh, voor de vangrails, moet je al beginnen terug te sturen... He, dat je als het ware je horizontale stuurspaak verticaal hebt staan... omdat zo'n kar wil dooreilen. En hetzelfde geldt, hoewel die remmen natuurlijk ook enorm versterkt zijn... Ja, het, de natuurkundige wetten als rollen en gieren duiken van zo'n auto... die kun je niet uh, uitschrappen. Dus die karren zijn in rechte lijn heel snel... Maar in bochten zijn ze heel moeilijk te besturen. En dat is misschien ook wel een, iets wat ik niet moet zeggen. Maar dat is een zwak punt van die carna. Ja, kaart. dat is toch wel duidelijk. Dat, ja. uh, en uh, energieslurpers, benzine-slurpers. Oh, ongetwijfeld, ongetwijfeld. Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Die ouders die gebruiken enorme slokken benzine. Uh, dus je moet gewoon getraind zijn als je daarin uh, ja. uh, kan rijden. We zijn in Nederland, dat is ook weer heel geheimzinnig. Zijn in Nederland is er een aantal van dat soort bedrijven. Ikzelf uh, heb het ooit bij uh, de Swanborn Groep gezegd. Ik weet niet of dat mag zeggen. Heb ik eens zo'n testje gedaan. En Veel, dat is, is een hele geheime wereld. Er zijn ook mannen ja. die elkaar zwijgend aankijken. In pak. En die gaan dan zwijgend de baan op. En die doen daar de gekste dingen. Ja. Heb je ook weer allerlei categorieën in. Chauffeuren zijn ook gecertificeerd. Aha. En de zwaarste categorie die verdwijnt. 10, 14 dagen. In, ergens op een plek in Nederland. Doet verschillende circuits aan. En krijgt al die trainingen. Let op hè. De beveiliging van een, van een mens... Staat of valt bij een mens, niet bij die auto. Als een chauffeur niet een soort, zelf een soort James Bond is... die om zich heen kijkt, word ik gevolgd, staat er iemand op me te wachten. En Wat doet die auto achter me? Dan kun je nog zo'n goede auto hebben, maar ergens begint de ellende. Als je nou bijvoorbeeld meneer Hein, die is ooit ontvoerd... Hè? Ja. Um, die Ferdi E schijnt uh, gewoon dagelijks getraind, ge gejogd te hebben... in het bos waar nooit iemand jogde of trainde. En dat is waar meneer Hein zijn hondje uit liet. En het, heeft, het schijnt uh, dat de chauffeur van meneer uh, Heineken... iets van 150 belangrijke controlepunten niet heeft bekeken. Dus, en dan ben je, uh, zelfs met je gepanzerde auto... Ben je toch een, uh, een soort prooi, kun je worden. Ja, precies. Dus, nou, dus die chauffeurs die zijn, die horen gewoon bij zo'n auto. Ja. Um, het is dus een hele rare schimmige wereld. Want die auto, die, die, die, je hebt ze dus in allerlei categorieën. Kan je ook ja. nog die auto als een soort wapen gebruiken? Ja, die auto's die uh, je gebruikt wordt safe house. Dat is natuurlijk ook zo. Moet je je voorstellen dat zo'n auto klemgereden is, hoe dan ook. Hij staat stil. Dan moeten in ieder geval, uh, die auto's, uh, die hebben allerlei communicatiemogelijkheden. Ze zijn tegenwoordig... Ook nog allemaal connected. Dus ze kunnen gezien worden tijdens het rijden. Maar als ze eenmaal stilstaan, dan zijn er zwaailichten. Er zijn intercom-installaties, luidsprekers... waarmee ze kunnen onderhandelen met lui buiten de auto. En als er met eh, bijvoorbeeld door de agressor met gifgas wordt gestooid... Of zoiets, dan heeft die auto heeft ook de mogelijkheid om zijn eigen lucht eh, te genereren. Ze hebben de dus zuurstoftanks aan boord. En het is nog sterker, die zwaarst beveiligde auto's... hebben zelfs in de achterbak aparte zuurstof en een alarmknop. Want wat gebeurt er vaak? Dat de auto die ze dan veroveren... zo'n beveiligde auto... dan wordt de man die ze hebben moeten... Wordt in de achterbak gedonderd. Maar die, dus, maar die man moet daar ook een knopje hebben... om, om de buitenwereld te waarschuwen. Dus dat, dat, hè, dat zit er allemaal in. Dus eigen lucht... intercominstallaties, installaties nou, zwaailicht aan de binnenkant... En ze moeten ook dwars door een andere auto heen kunnen ja, rijden. En er is nog iets, ja, dat is echt. Als ze nou echt James Bond gaan. Die ja, auto's die zijn dus helemaal versterkt. Uh, aan alle kanten. Ook aramide, matten aan de binnenkant. Maar uh, bepaalde auto's, dat is natuurlijk geheim. Die hebben in het midden van zo'n portierhuid, zal ik maar zeggen. Een sweet spot. Een zachte plek waar ze, hoewel ze van buiten niet beschoten kunnen worden. Waar een eventuele chauffeur, daar heb je hem weer. Ja. zelf zijn schietwapen door naar buiten kan schieten. Ja. En de eventuele agressors, snap je? Dus het is een wereld op zichzelf. Ongelooflijk. Nou, dus als ik dat allemaal zo hoor, dan is het inderdaad een koopje van, van deze Auto Ja, nee, motors. precies hoor. Het vliegt natuurlijk. Vanuit. Heb je die opleiding als chauffeur, heb je die nog met goed gevolg afgeleid? Ik, ik heb hem niet hoeven nee. rijden, zou ik oh. maar zeggen. Nou. Maar het is spectaculair hoor. Dat nou. lijkt mij ook. Ontzettend interessant, uh, ja. interessante weetjes, allemaal, David. Interessante, nou ja, weetjes, informatie. Dank, ja. je, dank jullie wel. Uh, dank jij wel. Ja, ja De Surinamse president Desi Bouters heeft er dus zeven van besteld: van die gepanzerde auto's. En het is dus eigenlijk helemaal niet zo duur als je hoort wat er allemaal in zit. Ja. David Bakels, dank je wel. Amerikaanse wetenschappers claimen het oudste sterrenstelsel ooit te hebben gevonden. De astronomen hebben met een telescoop in Hawaii een sterrenstelsel gevonden... dat ongeveer 700 miljoen jaar na de oerknal is gevormd. En daarmee is het de meest verre en oudste sterrenstelsel. Tot nu toe. Over de techniek achter deze ontdekking en het belang van dit soort records... gaan we praten met Renske Smit van de Sterrenwacht in Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, een, een prachtige ontdekking? Um, het is een interessante ontdekking. Maar ik uh, ben nou niet helemaal overdonderd hierdoor. Nee, het grappige is dat de media echt uh, daar volop losgaan. Ja. Maar dat kennelijk, en de deskundigen die weer allemaal gesproken hebben... hebben ze. Oh, het valt allemaal wel mee eigenlijk. Wat valt er dan eigenlijk wel mee? Um, nou, wat ze hebben gedaan, ze hebben een hele... ze proberen de afstand tot ons te meten. Um, en dat doen ze met de methode de spectroscopie. En daarvoor hebben ze die telescoop in Hawaii gebruikt. Um, nu zijn er ook andere methodes. Um, we gebruiken ook uh, de plaatjes van Hubble om een afschatting te maken. De Hubble-telescoop. De, de Hubble-telescoop, Hubble ja. Die kijkt of, permanent, ja. maar op verschillende plekken. En, uh, maar die uh, besteedt een groot deel van zijn tijd... om te kijken naar diverse sterrenstelsels. En, uh, en als je uh, die plaatjes gebruikt om een afschatting te maken... dan uh, Denken wij dat we wel sterrenstelsels hebben gevonden die nog een stuk ouder zijn, eigenlijk? Ja. Dus er zijn al echt al een handvol sterrenstelsels die eigenlijk, vind ik, indrukwekkender zijn um, dan dit sterrenstelsel. Maar ja, die zijn misschien net wat minder nauwkeurig gemeten. Dus die uh, wetenschappers ja, claimen, hè? ja. Um, en nu ben ik natuurlijk een beetje gebiased. Want dit is eigenlijk de concurrentie. En Precies. wij in Leiden zijn... Dus die Amerikanen die hebben jullie eigenlijk afgetroefd... met iets wat helemaal niet zo bijzonder is. En die komen er nou mee in de spotlight. Nou ja, door te zeggen van dit is het verse sterrenstelsel... zeggen ze eigenlijk, nou ja, uh, jullie um, ontdekking... dat is niet nauwkeurig genoeg. Want wij zijn de enigen die het bewijs hebben. En dat is niet waar? Nou ja, het, het hangt vanaf van je definitie van... Ja. Um, van wat is bewezen. Je zou ook heel kritisch kunnen zijn en zeggen... Um, deze mensen die uh, zeggen dat ze waterstof en waterstoflijn hebben bekeken, maar het zou ook nog een zuurstoflijn kunnen zijn. Wacht even, nu, ja. nu <laughs> weten wij het niet meer. Moet je even uitleggen. Oké, okay. dus um, waterstoflijn en zuurstoflijn. Wat, uh, wat ze doen, spectroscopie. Um, ze nemen het licht van dat sterrenstelsel en ze leiden dat door uh, een prisma en dan waaiert het uit in een regenboog. En dan meten we heel nauwkeurig uh, de lichtintensiteit op elke kleur van elke kleur. Um, en nu de, de atomen, waterstof en zuurstof, in dat sterrenstelsel... die hebben een hele karakteristieke um, ja, soort afdruk in, dat, in, dat, in die regenboog. Maar je zou het ook voor je kunnen zien als een soort streepjescode. En als je die streepjescode ziet, dan kan je heel nauwkeurig um, vaststellen... Waar, hoe ver dat sterrenstelsel staat. En nu hebben ze één streepje van die streepjescode gezien. En ze zeggen, nou, dat is dit streepje. Um, maar het zou kunnen zijn... Het liefst wil je eigenlijk meer dan één Streepje één lijn zien. Um, en dan kan je het echt vaststellen. Dan kan je en, echt zeggen zeker. En waarom zien ze nou maar één streepje? Ja, omdat de techniek op dit moment nog niet goed genoeg is om, um, om er meerdere te zien. En uh, dat gaat hopelijk veranderen als uh, de opvolger van de Hubble, de James Webb uh, Space Telescope, wordt gelanceerd. Dat is in 2018. Maar dat duurt nog even. Op dit moment is het gewoon. Ja, de techniek is nog niet zo ver. Nee, nou ja, wat, mij dan, wat bij mij tot de verbeelding spreekt... is het licht ervan heeft er meer dan 13 miljard jaar over gedaan... Ja. om de aarde te bereiken. Ja. Dan denk ik, nou, dat is ook niet snel gegaan. Maar... <laughs> het is wel de lichtsnelheid. Ja, precies. <laughs> ik bedoel, dat, dat spreekt tot een tot de verbeelding van de leek, laat ik het zo zeggen. Ja. He, dat, want het lijkt absurd uh, lang. Dus je moet zo, ver, zo ontzettend ver kijken... dat ja. zelfs het licht, dat zo ontzettend snel gaat... Ja. er nog 13 miljard euro. jaar over doet... Ja. om hier te komen als het En hoe weten ze dat dan? Ja, dat, dat kan je dus zien als je dat... Dat kan je echt zien? Ja, dat kan je zien. Dat het er 13 miljard jaar over gedaan ja. heeft. Met ja. de snelheid van het licht. Ja. Ja, maar dat is gewoon. Dat, dat al ja. Heel snel kan je het je helemaal niet meer goed voorstellen. Uh, wat ik dan weer gek vind. Is dat het. Uh, de naam. Z8GND. <laughs> 5296, ja. denk ik. Nou, zeg. Zo'n opmerkelijke, opmerkelijke ontdekking verdient toch wel een fatsoenlijke naam. Wat vroeger waren ze dus toch wel wat creatiever en wat romantischer ja, dat is, de, is, de naamgeving. Het is denk ik een beetje te maken met dat er geen centraal register is... Um, die zegt van ja, deze, dit stelsel heet zo. Dus als dit stelsel ook uh, door iemand anders weer in een publicatie wordt gebruikt... geeft ze daar gewoon weer een andere naam aan. En dat mag gewoon. Er is geen, dus... Zou jij niet een leukere naam kunnen bedenken? <laughs> ik kan mezelf vernoemen, ja. Oh ja. Maar... Um, nou ja, in dit geval die, die code, die, het is een technische code. Het, heeft, het zegt ja. over waar, in welke positie aan de hemel die staat. Dus het is een logische naam. Um, maar ja, er worden wel sommige stelsels als mensen het echt bijzonder vinden. Die worden wel, uh, bijvoorbeeld, uh, er is net een stelsel Himiko. Dat is naar, naar volgens mij een Japanse prinses of koningin, is dat vernoemd. Dus dat soort dingen gebeurt wel eens, ja. Maar dan, het zegt ook iets over hoe vaak we dit soort sterrenstelsels vinden. Dat we niet de moeite waard vinden om een hele specifieke naam voor te bedenken. Want er zijn er nog duizenden? Oh, ik bedoel, er zijn oneindig veel sterrenstelsels, maar we zien er... Die ook waarschijnlijk er, ouder zijn dus. Oh, ja. ja, nou, hoeveel... Ik bedoel, we, we zien er al een aantal die we denken dat ouder zijn inderdaad. Um, maar op een gegeven moment, het idee van die waarom we zo ver terug willen kijken in de tijd... is we willen eigenlijk de allereerste sterren vinden. We willen... Um, dit is een paar honderd miljoen jaar na de Oerknal. De Oerknal de maakt de ruimte, de tijd en die maakt ook waterstof aan. Uh, maar dan, dan, hoe komen we vandaar naar hier, zeg maar, naar alles wat we nu hebben? En wat wij dus willen kijken, we willen zien hoe, hoe ontstaan nou die allereerste sterren en sterrenstelsels. En, um, en dus, hoe verder we kijken, op een gegeven moment komen we bij die eerste sterren. En dus. Um, ja, er zullen zo... Zullen ja, sowieso... ja, kan je theoretisch gezien ooit nog bij de oerknal zelf terechtkomen? Um, nou ja, we zien de, wat we noemen de achtergrondstraling. Dus dat is, een, dat is licht dat door de oerknal is aangemaakt. Um, maar dat, um, dat is ho hoe ver we kunnen kijken. Um, en dat is niet direct de oerknal, maar het is een soort echo van... Uh, het. Die knal. ja, maar goed, ja. Maar goed het, uh, het echte kijken in de, in de ruimte dat bestaat bijna niet meer. Volgens mij zitten jullie alleen nog maar achter computers. Ja klopt. Ja. Ja. <laughs> dus iedere romantiek is er wel uitgeramd. Hè, dat, hè, dat vak. Ja, een ik heb wel, dus toevallig ga ik volgende week ook naar Hawaii. Ga ik een hele vergelijkbare waarneming doen. En ik vind, ja, ik bedoel, ik zit dan zo lang achter de computer, dan ga ik het nu een keer echt doen zelf dan aan ga je echt met je ogen kijken, echt door een kijker. Nee, het is, het is wel door de computer gestuurd, maar je zit daar wel bij die telescopen. Maar op dat moment, het is een gigantisch telescoop. Acht uh, meter is die spiegel, is de. de um, doorsnee van, de, ja. van die van die die ja. Een spiegellens. Ja. Um, en. Um, ja, dus je staat daar wel, je, je, je bestuurt hem en je krijgt direct dat licht binnen. Je ziet het direct op je scherm en dan kan ja, ja, je het bijstellen. Dat is toch wel bijzonder. Ja. Ja. Hé, hey, nou Bij nog wel. heel even, want jij, jij zei net... nou ja, ik lig er niet echt bepaald wakker van, van <laughs> deze ontdekking. Uh, toch wordt het breed uitgemeten in de media. Ja. Wat betekent dat? Pure marketing van de astronomen? Om uh, sponsors um, te overtuigen om te investeren in de onderzoeken? Ja, ik denk maar even heel slecht. Ik denk, nou, het is oh, ja, zo'n De strijd om het verse sterrenstelsel te vinden, zeg maar. Want dat is mm -hmm. echt een beetje een competitie. Is wel een beetje een, een uh, voor, de, voor de persaandacht, zeg maar. Want het, het, spree ja, het spreekt tot de verbeelding. En het is onduidelijk hoe... Um, het is natuurlijk belangrijk om te blijven bevestigen... dat we steeds verder sterrenstelsels vinden. Maar het is onduidelijk hoe één sterrenstelsel toevoegt... aan onze mm -hmm. daadwerkelijke kennis over, over die sterrenstelsels. Um, dus het is... Ja, als je, als je zoiets vindt, dan mag je in nature en dan krijg je veel persaandacht. En dat is de moeite waard. Het staat goed op je cv. Dat, en, ja. en wat ga jij nou precies onderzoeken dan weer in Hawaii? Ik ga eenzelfde soort uh, spectrum nemen, um, maar uh, sterrenstelsels die um, een paar, ja, misschien honderd miljoen jaar uh, later zijn. En ik, ja, ik, ik wil dus ook zo'n zo afstandsbepaling doen. Maar, jij wel ook in nature. Nou, ik denk niet dat ik in nature kom, helaas. Maar, maar, ik nee, maar wel... hoe, hoe werkt dat dan? Moet je dan dus die telescoop op een of andere manier een, een beetje draaien... zodat hij zich ergens speciale op bericht? Of... Ja, ja. Dus ik... is, is dat het? Ja, dus een heel klein stukje uh, aan de hemel... waar ik specifiek heen ga kijken. Ja, ja. Um, en dat vinden de... ze goed daar. Dat zegt niet iemand zegt we zijn hier op de bezig met dit hoor. <laughs> nee, nee. Dus ik heb, uh, ik heb daar een aanvraag voor moeten doen... Uh, Twee keer per jaar kun je aanvragen doen. En er zijn meestal nou, tien keer meer aanvragen dan dat er tijd is. En dus ik heb die tijd gekregen. Dus ik heb er moeten ah. antwoorden. Um, en ja, dus dit was heel leuk dat ik die tijd kreeg. Dus ja. ze hebben dit voor mij, ja. Maar spannend. Als je iets moois maakt voor Nature ben je hier, hè? Ja, voor Nature dan ben ik hier. Oké, okay. hartelijk dank u. Hoorde Renske Smit van de Sterrenweg inleiden. Het ging dus over ontdekking van oudere, hele oude... en de alleroudste sterrenstelsels. Dank je wel. Zometeen dan gaan we verder dan gaan we het hebben over het boekje van uh, Mao. Rode boekje, dat is namelijk herdrukt. Ja, bizar toch? Mariette Mathijsen komt over de historisch zucht in de 19e eeuw. Onno Blom bespreekt de boeken en Nederland leest Erik op het Klein Insectenboek. Samen thuis, samen dros.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 Geef als econoom of als oud maar ik wil me dan weer in het strijdperk begeven. Dan Brennickmeijer en Brinkman straks in Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Dit alarm ken je, maar naast deze sirene is er een aanvullend alarmmiddel van de overheid: NL Alert.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 voor een perfecte akoestiek oplossing ga je naar Incatro.nl. Comfort heeft een klank. Dit is Radio 1.